Van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De man die gisterochtend in een touringcar iets zei over een bom... is nog dezelfde dag vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van bedreiging, zegt de politie. Na de opmerkingen over de bom ontstond opschudding onder de passagiers. De chauffeur zette de bus op de A4 bij sloten aan de kant... en een arrestatieteam hield de man aan. Hij had toen al excuses aangeboden en zei dat het allemaal niet zo bedoeld was. Waarom hij de opmerking over een bom maakte, is niet bekend. Groot-Brittannië stuurt toch weer een nieuwe eurocommissaris naar Brussel. De oud-ambassadeur in Parijs, Julian King, wordt verantwoordelijk voor veiligheid. Hij gaat zich bezighouden met cybercriminaliteit, Europol... en teruggekeerde die haatstrijders. De vorige Britse eurocommissaris, Jonathan Hill... stapte op na het brexit-referendum. Volgens commissievoorzitter Juncker is het niet gek... om de nieuwe Britse eurocommissaris de portefeuille veiligheid te geven. Juist nu moet de Europese Unie krachtig optreden, aldus dus Juncker.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 Het weer vanmiddag bewolkt en van tijd tot tijd nog wat lichte regen. In het noorden kan de zon even doorbreken. Het is een graad of 20. Vannacht en morgenochtend opnieuw regen. Later klaart het op. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwer de Hart van de ANWB. Voor het verkeer naar Schiphol komende vanuit Amsterdam... kan op de A4 richting Den Haag even doorrijden... en keren bij Afrit Hoofddorp 3A om naar Schiphol te rijden. En tot zover de verkeersinformatie.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 hard to say no, no. And you still But oh baby, come, come, come on in. Als ik zwijg, wil ik zo veel zeggen, veel meer zeggen dan het lijkt, dan ben ik.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 She is leading on a jet plane without a runaway. Take your stance Feel the love and romance I can't FM you're not in this thing alone there's always a place in me that you can call Oh